1 uur. Het NOS-journaal. Alt Megens. Goedemiddag. PKK-leider Öcalan roept op tot staakt het vuren. Amsterdam wijst plekken aan voor demonstranten tijdens de troonswisseling. We blikken vooruit op het WK-afstanden in Sochi. Dat staat op punt van beginnen. Vooral in de noordelijke helft van het land kans op een sneeuwbui. In het zuiden is het vrijwel droog. Verder vandaag geregeld zon. Het wordt 3 tot 5 graden. Weinig wind staat er. Morgen is het droog. Zaterdag valt in het zuiden misschien wat sneeuw. En daarbij komt de temperatuur overdag maar net boven nul. De leider van de Koerdische PKK, Abdallah Öcalan, heeft in een geschreven verklaring de PKK opgeroepen tot een wapenstilstand. En terugtrekking van de naarschatting 4000 strijders van de PKK uit Turkije naar hun kampen in Noord-Irak. Correspondent Bram Vermeulen in Istanbul. Bram, de verklaring werd op de Turkse televisie voorgelezen. Wat stond er in die verklaring? Nou, een, een aantal citaten kan ik je vastgeven. We veranderen onze gewapende strijd in een politieke strijd. Uh, onze gewapende strijders moeten zich terugtrekken voorbij onze grenzen. Daarmee bedoelt hij dus dat uh, de PKK-strijders vanuit Turkije zich terug moeten trekken... naar de kampen die ze al uh, een aantal jaren in het noorden van Irak hebben. Dit is niet de tijd om te vechten met wapens. Het is tijd voor een democratische oplossing... Hij zegt ook we zijn wakker geworden in een nieuw Turkije en een nieuw Midden-Oosten. En hij zei een aantal malen dat ze, ze de strijd niet opgeven. Alleen dat die strijd op een andere manier gevoerd moet worden. Namelijk met democratische middelen en niet met militairen. En die strijders gaan die luisteren naar hun leider en gehoor geven aan die oproep? Nou kijk, Ötjalan is het boegbeeld van de PKK, ook al zit hij al veertien jaar lang vast, geïsoleerd op het gevangeniseiland Imrali. Bij alle demonstraties, ook vandaag weer bij het vieren van het Koerdisch nieuwjaar in Diyarbakir, zie je zijn posters. Als je naar de kampen gaat in het noorden van Irak, waar ik ook ben geweest, dan hangt zijn portret... ...als leider aan de muur en die zal er niet van afkomen. Wat niet wil zeggen dat er binnen de PKK niet heel veel strijd is geweest in de afgelopen jaren. Er zijn splintergroeperingen en er zijn groeperingen die het niet altijd eens zijn... ...met wat hij zegt vanuit de gevangenis. Maar dat Eutjeland nog altijd als de oprichter van de PKK... ...en degene die besloot die gewapende strijd te beginnen... ...de man is waarnaar geluisterd moet worden, dat staat buiten kijf. Weet jij wat de aanleiding is? Waarom komt hij nu met die verklaring? Nou, sowieso, het Koerdisch lentefeest is altijd een hele grote gebeurtenis uh, voor Koerden. Uh, ook voor andere uh, bevolkingsgroepen in het Midden-Oosten. Dat is de dag. ...van de vrede, dat is de dag van, van de hoop. Uh, maar de, de directe aanleiding is natuurlijk... ...dat er op dit moment uh, rechtstreekse onderhandelingen worden gevoerd... ...tussen de Turkse geheime dienst en de PKK. Dat gebeurt via paneldiplomatie met bootjes... ...met politici die dan naar zijn eiland gaan... ...waarop hij dan weer berichten terugstuurt de wereld in. Nou, die vredesbesprekingen die verlopen kennelijk voorspoedig... ...daarom uh, nu de aankondiging van deze wapenstilstand... ...het eenzijdig staakt met vuur en nu is de vraag... Hoe de Turkse regering daarop gaat reageren. Ja. Want het is niet, niet de eerste keer dat hij een dergelijke oproep heeft gedaan hè, tot wapenstilstand? Nee, hij heeft sinds 1999, sinds hij vastzit, uh, wel vaker opgeroepen tot uh, een wapenstilstand. Uh, het enige verschil is dat de Turkse staat veranderd is. Want die geven voor het eerst toe dat ze rechtstreeks met hem praten en dus ook naar hem willen luisteren. Bram van Meulen, dankjewel. In Amsterdam mag tijdens de troonswisseling op zes plaatsen worden gedemonstreerd. De gemeente heeft daarvoor zes locaties aangewezen. Drie daarvan zijn in het centrum. Het Waterloopplein, Spui en het Frederiksplein bij de Nederlandse Bank. En verder mag er in Amsterdam-West worden gedemonstreerd... en op twee plaatsen langs het IJ waar de Koningsvaart plaatsvindt. Wie wil demonstreren, moet zich wel op tijd aanmelden. Uiterlijk één dag voor de troonswisseling. Meer dan 600.000 mensen zijn nu werkloos. En dat is het hoogste niveau sinds 1984, minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. Het ja, is bijzonder slecht nieuws. Met name voor de mensen die het betreft is het een drama als je een baan verliest. We zitten helaas in een enorme stijging van de werkloosheid. Zo een aantal maanden op dit niveau aan het stijgen. Dus het is, dat is zeer zorgelijk. Trekt dat u zich ook persoonlijk aan? Nou, het is mijn werk om te proberen nu plannen te maken om de boel weer de andere kant op te krijgen. Dus niet voor niets hebben we 300 miljoen uitgetrokken om mensen niet in de uitkering te laten komen... maar om te scholen, snel naar een andere baan te, te brengen. En niet voor niets hebben we twee weken geleden een aanpak voor de jeugdverkloosheid gelanceerd... om jongeren liever op school te houden dan thuis op de bank. Of naar een stage te brengen in plaats van thuis op de bank. Des te belangrijker is het ook dat we afspraken kunnen maken met de werkgevers en de werknemers voor hoe we de werkloosheid bestrijden... en hoe we in de toekomst de arbeidsmarkt verbeteren. Bezuinigt u de economie niet kapot? gaan daardoor niet al die banen verloren? Nee, helaas uh, zitten we in een, in een stevige recessie. En de bezuinigingen die, die hebben nog een extra negatieve impact, dat klopt. Maar juist in 2013 hebben we besloten niet extra te bezuinigen... en het begrotingstekort te laten oplopen. We zijn bezig de economie te stimuleren. Of het nou gaat om het energiefonds, de lage btw, op allerlei manieren... Alleen, de werkgelegenheid die is nog steeds slecht. De werkloosheid loopt nog steeds op. En dat moeten we in de loop van dit jaar wel zien om te draaien. Ja, Waar bent u bang voor? We hebben we straks drie kwart miljoen werklozen? Weet u, het gaat me helemaal niet om het, om het grote getal. Het gaat me om die mensen die erachter zitten. En zolang die werkloosheid stijgt, hebben we als een land een probleem. Het Centraal Planbureau heeft voorspeld dat dat nog het hele jaar zo kan duren. Ze moeten ook niet denken dat het morgen voorbij is. Maar wij voelen zeer de urgentie om met concrete plannen... mensen aan het werk te houden, aan het werk te helpen... en te zorgen dat we goede afspraken maken over de arbeidsmarkt in Nederland. De vakbonden zeggen de deeltijd-WW kan niet terugkomen. Deeltijd-WW vind ik op zichzelf bespreekbaar, maar je moet heel precies kijken in welke sector, in welke mate en levert het wat op of kost het eigenlijk alleen maar geld. Het is in het verleden soms succesvol toegepast bij een, bij een plotseling klap in de economie om mensen vast te houden. Maar als je ziet dat soms een structurele probleem is, dan werkt het juist niet. Ik is heb al... dan de uitstel van de executie? Dan, dan is het de uitstel van de executie... en dan ben, zijn mensen beter af met omscholing... en gericht naar een andere baan uh, geleid worden. Minister Asscher van Sociale Zaken en Peter Blok sprak met hem. De oppositie is kritisch over het plan van de coalitie... om de CITO-toets een minder doorslaggevende rol te geven... bij de keus van een middelbare school. Het lijkt daarmee geen benodigde meerderheid te zijn in de Eerste Kamer. Volgens het plan wordt de CITO-toets verplicht gehouden in mei of in juni... Maar middelbare scholen zouden leerlingen niet meer mogen selecteren op basis van de cito score maar op basis van het schooladvies. De PVV vindt dat de CITO-toets belangrijk moet blijven en het CDA is het er niet mee eens dat de toets verplicht blijft. GroenLinks wil dat er helemaal geen verplichte eindtoets komt. D66 vindt het wel positief dat de toets niet meer bepalend mag zijn voor de schoolkeuze. Dit is het NOS Journaal, het door Meger. Cyprus moet haast maken. De Europese Centrale Bank stopt maandag met het verstrekken van noodkredieten aan banken... als het land dan nog altijd niet heeft ingestemd met een hulpprogramma van het IMF en de EU. Eerder vroeg ik gert Dennekamp op Cyprus hoe het er nu voor staat. Ja, de druk is inderdaad uh, groot. Die werd uh, vanochtend al opgevoerd door uh, de president, Anastasia Dys. En uh, die uh, zei dat uiterlijk vandaag een akkoord uh, zou moeten zijn... Uh, nou, dat akkoord is er nog niet. Er is al overleg geweest in het parlement. De uitslag daarvan is dat het overleg positief was en dat de partijleiders optimistisch zijn dat er een deal komt. Maar uh, uh, de verwachting dat er zelfs een stemming zou komen vandaag, die werd alweer getemperd, die komt er waarschijnlijk niet vandaag. Dus er wordt nog steeds... Uh, in L gewerkt aan een alternatief uh, plan... waarbij in ieder geval duidelijk is dat de herstructurering van de banken... dus het, het vernieuwen, het verbeteren van de banken... daar toch wel een kernpunt in gaat uh, worden... Er wordt gesproken over bijvoorbeeld het samenvoegen van de banken... het opdelen van de banken in een slechte bank en een goede bank... om zo het probleem een beetje op te lossen bij die banken. Maar hoe het er precies uitziet, ja, dat weten we op dit moment niet. Er gaan zoveel varianten over tafel de afgelopen dagen... Uh, dat uh, op dit moment onduidelijk is hoe die samengevoegd kunnen worden in één plan. Hmm, heel veel aandacht in de media voor Cyprus. Alle ogen uh, lijken op het eiland gericht. De, de, de gewone Cyprioten, die volgen het ook op de voet, uh, Gertjan. Zeker, maar die merken nu ook dat het steeds uh, lastiger uh, wordt. Want, um, ja, bijvoorbeeld, er wordt heel veel gesproken over de like Bank. Dat is de tweede bank van dit land. Uh, daar zou het bijzonder slecht mee gaan. Dus zie je dat de rijen voor die bank ook het grootste zijn. Daar staan gewoon 20, 30 mensen in een lange rij te wachten totdat ze wat geld uit de muur kunnen halen. En. Ja, een paar dagen zonder uh, uh, overboeken, dat gaat nog wel. Maar kijk naar je eigen situatie. Misschien heb je een spaarrekening. Je kunt ineens niet meer geld overmaken van je spaarrekening naar de lopende rekening. En dat geld op die lopende rekening raakt misschien op. Maar op die manier komt de hele keten een beetje tot stilstand. Mensen gaan minder uitgeven. Uh, Shopeigenaren verdienen daardoor minder. Maar die moeten hun leveranties wel weer cash betalen. Want... De bankoverboekingen uh, worden niet geaccepteerd. Nou, en nu merk je na een week van deze ellende dat dat langzaam een probleem begint te worden. Gertjan Dennekamp op Cyprus, dankjewel. Paus Franciscus draagt op Witte Donderdag een mis op... in een jeugdgevangenis in Rome, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Franciscus heeft, toen hij bischop was in Argentinië... wel vaker een mis opgedragen in een gevangenis. Bij zijn bezoek volgende week donderdag, de laatste donderdag voor Pasen... dan was hij ook de voeten van de gevangenen. Het wassen van de voeten op Witte Donderdag... is namelijk een van de katholieke rituelen. Dan naar Ede, daar is op een akker het eerste kiefietsei van dit jaar gevonden. En de vinder is Harry Dekker uit Ede. Ik wist dat het eerste ei nog niet gevonden was, want dat hou ik me toen bij via de media. En ik had vanmorgen wat tijd voordat ik naar de zaak ging. En toen heb ik gezegd, nou, ik ga het toch even kijken, want de kans is groot. Nou ja, en vijf, half, acht, uh, was een vijf was het bingo. Toen vond ik een ei. Ja, de felicitaties gaan uit naar Harry Dekker, de vinder van het eerste Kivits-ei. Deskundigen hebben dat ei gecontroleerd en ze hebben vastgesteld dat het een vers ei is, dat het niet in de koelkast lag. Het wordt eerst sinds 1987 dat het eerste Kivits-ei zo laat is gevonden, toen gebeurde dat op 25 maart, komt allemaal door de koude start van het voorjaar. Het ei mag niet worden geraapt, dat mag alleen in Friesland. Sport de eerste dag van de wereldkampioenschappen, afstanden in Sochi. Die begint bijna het toernooi. Wordt geopend met de 1500 meter voor mannen. En later vanmiddag de 3000 meter voor de vrouwen. Sebastian Timmermans, was, uh, die 1500 meter uh, dit seizoen. Elke keer een andere schaatser die hem wint. Uh, niet echt een duidelijke favoriet? Nee, nee, niet echt. Inderdaad, er zijn uh, zes wereldbekerwedstrijden verreden dit seizoen. En uh, met het EK en het WK allround. Dus acht keer. Een 1500 meter in totaal en acht verschillende rijders inderdaad als winnaars van die 1500 meters. De laatste werd gewonnen door Bart Swings. Dat was in Heerenveen, zo'n bijna twee weken geleden, dik anderhalve week geleden. En de Belg maakte daar dermate veel indruk... dat hij toch wel gezien wordt door velen als uh, de topfavoriet eigenlijk van het veld. Uh, Mark Tuitert, de Olympisch kampioen, doet mee namens Nederland. Net als Koen Verweij. En uh, uh, de derde is Kjeld Nuis natuurlijk. Die rijden trouwens tegen elkaar, Kjeld Nuis en, uh, en Koen Verweij. Ja, het is inmiddels alweer vijf jaar geleden... dat er een Nederlander voor het laatst op het podium stond. En tien jaar geleden dat er voor het laatst een Nederlander kampioen werd. Dus ben je eigenlijk geneigd te denken... dat een podiumplaats al mooi is meegenomen ja. door de Nederlanders. Ja, dan heb je nog een hele aan andere rijders onder wie de noord en natuurlijk de Russen niet te vergeten, Juskov en Skobrev... die we tot de favorieten moeten re rekenen. Dus de 1500 meter is niet alleen de openingsafstand... maar meteen ook de uh, minst voorspelbare afstand. Spannende strijd wordt dat. de vrouwen. Ja, de, de, de vrouwen, we denken aan iedereen Wüst, die is in bloedvorm. Kan ze dat doortrekken? Ja, ze maakt een hele uh, ontspannen indruk eigenlijk hier in, uh, in Sochi. In Atler moet ik eigenlijk zeggen. Dat is het voorstadje van Sochi waar wij uh, te gast zijn. Ja. En waar deze uh, ijsbaan ligt op het Olympisch Park van volgend seizoen. Heel ontspannen, heel rustig heeft ze toegeleefd naar, uh, naar dit toernooi. In 2013, sinds we het nieuwe jaar zijn ingegaan, nog geen drie kilometer verloren. En ze rijdt uh, tegen de wereldkampioene Martina Sablikova in de voorlaatste rit... Ja, en Wust is inderdaad uh, de topfavoriet. En als ik haar zo een beetje zie... dan denk ik dat, uh, dat we toch wel heel voorzichtig kunnen uitgaan... van, uh, van een eerste wereldtitel. Ja. Ze, gaat, ze gaat alle afstanden doen, hè? Uh, nou, behalve de 500 meter. En mij is dat niet uh, wat veel? Uh, nou, nee. Uh, Paulien van Deut komt deed het in het verleden ook al een keer. En, uh, en Irene Wüst is in een bloedvorm... En uh, heeft zich uh, voor uh, bijna alle afstanden geplaatst. Aanwijsplek gekregen voor de 5 kilometer. En ik denk in deze vorm, zo aan het einde van dit, uh, van dit seizoen, dat dat best kan voor iedereen wust. Spreken we af dat jij vanmiddag hier uh, met enige regelmaat uh, verslag van gaat doen, uh, Sebastian? Ja, ja vanaf uh, uh, dadelijk half twee. Extra uitzending van Langs de Lijn. En we beginnen om uh, vijf over half twee. Met uh, die 1500 meter. En aansluitend uh, uh, in het volgende Radio 1-genaal. De 3 kilometer van de vrouwen, de ontknoping daarvan. Waarvan achter. Dankjewel, Sebastian Timmerman. Okay. Het is inmiddels 13 over 1. Nog één keer de hoofdpunt uit deze uitzending. PKK-leider Eutjalan roept op tot een staakt het vuren. Flinke kritiek van de oppositie op plannen om de CITO-toets minder belangrijk te maken voor de schoolkeuze. En de Europese Centrale Bank dreigt met het dichtdraaien van de geldkraan voor Cyprus. Dat was het uitgebreide nos -journaal. Zometeen Jurgen van den Berg en deel 2 van Lunch. Smakelijk. Als ondernemer bekijkt u elke investering natuurlijk met een kritisch oog.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 Ontdek jouw ideale elektrische Sparta. Doe de test op sparta.nl Boekenweek. En de Boekenweek-geschenk heet De Verrekijker. Uw aandacht voor Kees van Koten. Oh, sorry, ik zat te lezen. Wat lees je? De Leeuw en zijn Hemd. Het Boekenweek-essay van Nelke Noordervliet. Fascinerend, joh. En buitengewoon leerzaam. Leest als een trein. NLS is hoofdsponsor van de Boekenweek.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met Peter de Koster... die bij justitie is betrokken bij het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers. De aanleiding is de telefilm Exit, die vanavond in première gaat. Voor In de Praktijk, onze reportageserie dook verslaggever Anne van der Ween... deze week in de wereld van de Nederlandse autosport. Ze sprak verschillende coureurs en ze kreeg steeds hetzelfde antwoord op deze vraag. Mag je vrouw ooit rijden als jullie ergens naartoe gaan? Nooit. Nee, dat ben ik echt uh, niet dat ik een matje ben of wat dan ook. Maar gewoon, uh, ja, kan ik niet. Ik kan heel slecht naast iemand zitten in de auto. Kan ik, uh, kan ik niet tegen. Dus ik, uh, je zal mij altijd achter stuur vinden. En na half twee is er geen stand.nl. Dat heeft dus te maken met het schaatsen daar in Sochi. Er staat wel een stelling op de site, www.stand.nl. Daar kunt u op reageren en die stelling luidt... het is goed dat er tijdstraffen in het amateurvoetbal worden ingevoerd. Dit is Radio 1, de werklunch. De telefilm Exit van de NCV gaat vanavond in première... op het Movies That Matter Festival, dat is in Den Haag. In de film is te zien hoe vijf uitgeprocedeerde asielzoekers... het land worden uitgezet, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Vijf hey. vreemdelingen willen niet naar buiten. Vijf? Sorry, we zitten die ineens cel. We gaan niet terug, ze maken me dood. Dus ze moeten die bus uit. Nee, komt kom naar buiten. Ravio, mijn broer, is toch wat gestoken? Ze vermoorden mij ook als ik daar ben. Je zegt dat hij echt dood is. Jij zit in deze bus met jouw verhaal geen stand. Het je, je en verloren. En daar moet je Nederland uit. Jammer dan! Peter de Korsten, goedemiddag. Goedemiddag. Werkzaam bij Justitie als afdelingsmanager Uitzetting en Vertrek. Um, die film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Hoe realistisch is de film? Nou... Allereerst moet ik één kanteling plaatsen... is de dienst terugkeer en vertrek, niet uitzettingen vertrek. Maar misschien is dat ook wel karakteristiek. Ik film. zeggen, ja. Freudiaanse verspreking. Dat, dat dacht ik al. Maar dat is wel, de film is inderdaad uh, zeer schokkend als je de, deze bekijkt. Uh, je moet er wel de kanttekening bij maken dat het een gebeurtenis is. Dat uh, 2004. Uh, de werkwijze die toen werd toegepast is anders... Uh, dan de huidige werkwijze die de dienst terugkeer en vertrek uh, toepast. En uh, bovendien moet je ook wel de opmerking erbij maken dat niet bij elke uitzetting het op deze wijziging. Ja. Maar dat hij het schokkend over kan komen, dat kan ik me inderdaad wel voorstellen, ja. Hebt u de film eigenlijk helemaal gezien? Ik heb er inderdaad een uh, gedeelte van gezien, niet helemaal. Nee, nee. En, en u, kent, u kent ook, want het is gebaseerd op een waargebeurd incident. Dat kent u ook, dat incident? Uh, ik ben wel op de hoogte inderdaad, van het incident uh, met deze jonge mannen. Inderdaad. Maar u was daar niet bij betrokken? Nee, ik was daar niet bij betrokken. Nee. Nee. Nee. Nee. Um, in, in de film is te zien hè, de strijd tussen de vreemdelingen en de, de collega's van u. Dus van de, van de dienst terugkeer en vertrek. In hoeverre spelen emoties een rol in het werk? Nou, emoties spelen een rol. We gaan uh, als medewerker van de dienst in gesprek met de uh, vreemdelingen. En wat dan blijkt is natuurlijk dat mensen zijn naar Nederland gekomen om hier verblijf te krijgen. En we gaan in gesprek op het moment dat duidelijk is dat ze geen uh, toelating krijgen tot Nederland. Ja, en dan is het duidelijk dat hun aan hun verwachtingen niet wordt voldaan. Dus eigenlijk bij elk uh, gesprek wat we aangaan is het uh, een emotie die naar boven komt. Omdat de mensen niet datgene krijgen wat ze hadden gehoopt toen ja. ze naar Nederland kwamen. Maar we horen hier bijvoorbeeld in dit fragment, en nogmaals is het maar twintig seconden uit die hele film, ja. horen we ook emotie bij, bij de ambtenaren. Ja, dat kan me voorstellen. Je zit natuurlijk onder een bepaalde tijdsdruk eh, daar te werken. Eh, vanwege het feit dat eh, nou ja, de uitzetting het vliegtuig moet vertrekken en dergelijke. Dus eh, ik kan me voorstellen dat, dat daar ook emotie bij komt. Alleen de wijze waarop dit gaat, ja, ik denk dat dat eh, nou, net één stap te ver is gegaan. Iets, nogmaals, te, iets te, te geromantiseerd misschien. En dan ja, en... iets, iets wordt te gedramatiseerd. Ja, uh, ik heb wel ja. ervaring met huidige uh, uitzettingen en die verlopen toch wel op een andere wijze. Maar u bent nog nooit zo uit uw dak gegaan zoals we deze ambtenaren horen roepen. van Je hebt gegokt en verloren. Nee, nee, nee. Ik denk dat onze medewerkers zodanig uh, opgeleid zijn en zich bewust zijn van, van hun uh, positie die ze hebben. Uh, dat wij weliswaar in gesprek gaan. Ook een duidelijk en heldere boodschap geven naar de vreemdeling, Maar niet op deze wijze vreemdingen bejegenen. Nee. Uh, mede door deze film, die het Nederlandse uitzendingbeleid op een harde manier uitbeeldt, is het imago van de dienst terugkeer en vertrekken niet uh, bepaald vriendelijk. Mensen verdwijnen in de cel voordat ze het land verlaten. Hoe is dat voor u en uw collega's om dat dan te zien? Ja, ik denk dat ik daarbij de allereerste opmerking moet maken dat de dienst terugkeer en vertrek pas sinds 2007 eh, werkzaam is. Voorheen waren de uitzettingsactiviteiten, terugkeeractiviteiten bij de immigratiedienst belegd. Uh, dus dat maakt ook wel verschil ten opzichte van de situatie daarvoor. In dit geval maar... speelt het uit 2005, hè, geloof ik? Klopt, ja, ja. Dus dat is voor ja. die tijd in ieder geval? Dat is voor de tijd van de dienst terugkeer en vertrek, ja. Nou. Oké, okay, maak uw verhaal af, want het is dus nu anders. Ja, wat, wij, wat tegenwoordig gebeurt is dat uh, op het moment dat wij de dossiers krijgen van mensen die uitgeprocedeerd zijn, gaan wij in een gesprek met de vreemdeling. Uh, tijdens die gesprekken proberen wij hun te motiveren tot zelfstandige terugkeer. Daar hebben we een aantal uh, nou, middelen voor om, om dat te gebruiken, om hen te motiveren. Um, we geven daarbij wel de boodschap, ja, dient terug te keren, want we hebben een toelatingsbeleid. En zonder toelatingsbeleid ja, moet je uh, ook uh, geen terugkeerbeleid nou, hebben. Wat, wat, wat um, zijn die middelen eigenlijk om die mensen op andere gedachten te brengen? Nou, wij kunnen hen helpen bij het verkrijgen van reisdocumenten. Uh, want uh, voor elke terugkeer heb je een reisdocument nodig. Maar wij kunnen hen ook helpen door ze uh, te verwijzen naar organisaties als de Internationale Organisatie voor Migratie of andere maatschappelijke organisaties die gesubsidieerd worden door de Nederlandse overheid. Uh, die de vreemding uh, kortdurend kan ondersteunen of financieel... of met bepaalde opleidingen, trainingen... Hmm. zodat ze niet alleen sprake is van terugkeer... maar ook van duurzame terugkeer... en ze zich in het land van herkomst weer wat uh, beter kunnen positioneren. Ja, dat ze dat in hun overwegingen mee kunnen nemen... van je kan eventueel wat geld meekrijgen... om daar dan weer wat, uh, wat te beginnen in, in dat andere land. Um, ja. en ik kan me zo goed voorstellen dat... Uh, ja, u zou dat het liefst natuurlijk allemaal op, op een humaan mogelijke manier uh, zoeken naar oplossingen. Hoe, hoe lastig is het dan dat er niet heel veel dankbaarheid is voor jullie werk? Nou, dat, dat kan ik wel een beetje tegenspreken, want we onderhouden nog wel eens contact ook met vreemdelingen die teruggekeerd zijn. En uh, nou, dat gaat vaak per mail of, of via uh, briefkaarten en dat soort zaken. U krijgt nog wel eens een ansichtkaartje. En... Ja, we krijgen er wel onze reacties terug, maar ook inderdaad foto's over nou, gelukte terugkeer, om het zo maar even te noemen. Uh, ik heb bijvoorbeeld van een uh, meneer die een kippenfarm is begonnen in uh, Sierra Leone. En uh, ja, dan, dan geeft hij toch wel aan dat hij door de steun die hij van de Nederlandse overheid heeft gekregen, dit heeft kunnen realiseren. Ja. Over wat. Want het is altijd goed om het misschien in aantallen te zeggen. Hoeveel uitzettingen gaan er jaarlijks? Daar heeft u mee te maken? Nou ja. Ik denk dat we de term terugkeerbeleid moeten hebben. Daar heb je inderdaad een gedwongen vertrek, dus inderdaad het uitzettingsbeleid. En je hebt daar ook een zelfstandig vertrek. En dat is natuurlijk wat we in eerste instantie proberen na te streven. Mm -hmm. Als we het hebben over het zelfstandige vertrek, dan praten we ongeveer over 2000 vreemdelingen die in 2012 zijn teruggekeerd. We hebben we het over gedwongen vertrek, dan praten we ongeveer over 3500 vreemdelingen die terug zijn gekeerd. Ja. Voelt u dat dan ook als een nederlaag? Want u wilt het liefst dat het aantal van dat zelfstandige vertrek zo hoog mogelijk houden lijkt me. Ja, dat is natuurlijk iets waar we naar streven. En dat proberen we ook wel bij de vreemdelingen natuurlijk... of bij de, de uitgeprocedurede asielzoeker eh, erbij te krijgen van... ja, gebruik nou eh, ons ook om, om met een goede terugkeer te realiseren. En dan is het inderdaad wel jammer dat je eventueel via de vreemdelingenbewaring eh, inderdaad tot uitzetting moet overgaan. Ja. Want dan komt zo'n vreemdeling natuurlijk ook op een andere wijze... in zijn eigen land weer terug. Ja. Uh, u zei het al, er worden natuurlijk uitgebreid... worden die mensen getraind hè, die, die hiermee te maken krijgen. Het lijkt me ook in, in de en zo? Want ja, u zult heel wat smoes ook horen, zo links en rechts. Nou ja, dat is natuurlijk een element waar je tegenkomt, maar ik denk wat nog wel eens vergeten wordt, is dat een, uh, een, een groep van uh, waar we mee praten toch ook uh, trauma's heeft opgelopen uh, of in het land van herkomst of hier uh, in Nederland uh, door bepaalde gebeurtenissen, want ze hebben natuurlijk uh, soms langdurig in de illegaliteit uh, verbleven. Dus we maken ook wel schrijnende situaties uh, in dat opzicht mee, ja. Ja. Nou, ja, niet iedereen wil weg. Uh, ja, dan dan dan begint, ja, dan beginnen de problemen. zou je kunnen zeggen. Ja, dan, dan, dan, dan, dan gaat het nou, even spel tussen vreemdeling en, en, en de medewerker van het dienst vertrek inderdaad spelen. Van uh, ja, wat heb je nodig? Wat is je belemmering? Uh, waarom je niet terug wil keren? En dat kan voor elke vreemdeling anders zijn. Dat kan of de veiligheid zijn in, in, in zijn eigen land. Uh, dat kan zijn dat hij hier familie heeft wonen. Dat is heel divers, die belemmeringen om niet terug te keren. En daar gaan we dan kijken of we daar een, uh, met die vreemdeling een oplossing mm. voor kunnen zorgen. En er zijn natuurlijk in het verleden uh, incidenten geweest, ook met, met uitgeprocedeerde mensen, uh, daar kwamen ook vaak mensen omheen, en familie, vrienden, uh, ja, mensen die zich gewoon begaan uh, zijn met, ja. met die asielzoekers, dus uh, demonstraties, noem het allemaal maar op. Ja. Uh, beheerst dat ook te veel het beeld dan misschien? Dan gaat het gewoon achter de schermen ook best heel vaak goed natuurlijk. Ja, dat, dat, dat vinden wij op zich natuurlijk als dienst ook wel eens jammer... dat, dat uh, de incidenten belicht worden. En dat van de ene kant is dat ook wel weer begrijpelijk. Maar nou, ik, wat ik net al opnoemde... we hebben ook zo'n 2000 uh, mensen die gewoon zelfstandig terugkeren. En dat, dat zijn voor ons natuurlijk ook wel de successen waar je het over hebt. En dat is wel eens jammer dat dan in de, de, de media... niet dat soort gevallen ook naar boven komen. Ja. Hoe zit het eigenlijk met de, de tijd die je hebt? Want ik weet niet eens hoe groot het team is precies. Hoeveel mensen werken hier aan? Nou ja, als ik voor Noord-Holland en Utrecht even kijk, dan hebben we 12, 13 uh, regievoerders, zoals dat zo mooi heet, uh, bij de dienst terug en vertrekken. Die het regievoeren op de, het vertrek van de vreemdeling. Dus met 12 mensen uh, gaan we over Utrecht en Noord-Holland mee. Ja. En dan, dan heb je het ongeveer over zo'n duizend vreemdelingen die ja. we bij ons hebben. Maar is, is dat, is dat, want dat lijkt best wel veel voor, voor het aantal mensen wat daar dan voor is. Ja, nou ja, goed. Uh, we maken ook gebruik van, van de term ja, intensief case management. Dus we, we steken ook eigenlijk heel veel energie in het uh, nou, spreken met de vreemdeling. En het kan voorkomen dat we in een maand twee, drie keer met een vreemdeling uh, spreken. Wat daarnaast natuurlijk ook nog is dat we moeten zorgen dat we reisdocumenten krijgen. Dus daar lig, zit ook nog een bepaalde administratieve werkzaamheid uh, daaraan gekoppeld. Ja. Maar is het, is het, is het uh, te krap, zeg maar, het aantal mensen wat, dat dit moet doen, die twaalf in uw uh, gebied dan... Nou, nee, dus niet te krap. Uh, we, we kunnen het ermee, natuurlijk wil je altijd meer. Maar ja, goed, je hebt ook rekening te houden met de huidige uh, situatie. Uh, maar in feite zou je het met die twaalf, uh, kun je dat, ja. die werkzaamheden wel verrichten. Het ligt er ook een beetje aan. Uh, de Vreemdeling kan zich ook to wenden tot onze dienst. Om uh, naar bemiddeling te vragen voor het terugkeer. Ja. Want ja, er zijn een aantal organisaties die de terugkeer zelfstandig kunnen regelen. Ja. Ik noem noemde straks al het IWM. Is het leuk werk, vindt u, meneer de Korsen? Uh, ik vind het heel leuk werk. Het, het is werk wat uh, nou, in de belangstelling staat... Uh, waar de politiek zich mee uh, bemoeit, als ik het zo even mag zeggen. Uh, en het is uitdagend werk. En de, de, de, wat ik al zei, uh, op het moment dat mensen terugkeren... Uh, nou, dan, dan heb je daar ook wel een bepaalde voldoening van. Ja. Ja, zeker als u af, achteraf een kaartje terugkrijgt, die kan op het prikbord. Dank voor het gesprek. Peter de Koster, afdelingsmanager van de dienst Terugkeer en Vertrek dus. Uh, de film Exit, uh, waarom we hierover spraken... die gaat dus in première op het Movies That Matter Festival... Van Vanavond is dat. En zaterdagavond, dus overmorgen te zien bij de NCRV op Nederland 2. Het is om 20 over 8. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Zondag mag hij weer aan de bak in Maleisië. Nederlands nieuwe hoop in de Formule 1, Guido van der Garde. Dat hij de top heeft bereikt, dat is heel bijzonder. Daar kwam Anne van der Veen deze week achter. En ze sluit nu haar week af in de Nederlandse autosportwereld. Nou, het eerste wat je moet hebben als autocoureur is dat je houdt van dit geluid. En ik vroeg aan Tim Coronel, ook een coureur natuurlijk, wat dat geluid met hem doet. Ja, dat, uh, nou, ik, ik ben er natuurlijk mee opgegroeid. en ja, Voor mij is het gewoon een vorm van muziek en ja, toeren van een motor, daar houden wij van. Echt lekker. Ja, Lekker. Nou ja, en... Wat ik deze week heb geleerd, het is voor een Nederlander zeker mogelijk... om in de Formule 1 te belanden. Draai, het draait dus niet alleen maar om je talent, maar ook wat kun je meenemen. Maar het is wel wat moeilijker dan bijvoorbeeld voor een Duitser... want er zijn niet genoeg sponsoren. Maar wat ook lastig is, als je dus wel genoeg geld hebt... kom maar eens in het juiste team, want het draait uiteindelijk allemaal om de auto. En je moet een goede auto hebben, want anders eindig je sowieso in de laatste regionen. Ik had het er met Robert Doornbos over, een oud-Formule-1-coureur. En hij is uiteindelijk naar Amerika verhuisd, naar de IndyCars... omdat die het gewoon saai vond worden, omdat hij gewoon... ja, niet in een goede auto zat. Daar heb ik echt successen kunnen boeken. Daar kon ik gelijk vechten om de overwinning en het kampioenschap. En toen had ik wel zoiets van, ja, dit mis ik wel als topsporter. Uh, Formule 1 is een heel mooi spelletje. Maar als je niet de juiste auto hebt, ja... Dan doe je eigenlijk uh, niet echt mee om de knikkers. En uh, op termijn ga je dat missen als sporter. Maar ik denk als Guido gewoon een goede job doet bij KTM... en misschien volgend jaar kan doorgroeien naar een iets beter team... ja, dan, heeft hij een, uh, dan kan hij een mooie carrière in Formule 1 hebben. Oh. En als hij remt te knooien in die gordels. Nou ja, en deze week draaide natuurlijk uiteindelijk allemaal om Guido van der Garde. Maar we hebben hem niet gehoord. Want hij zat eerst in Melbourne, in Australië. En daarna in Maleisië, dus ver weg. Maar ik dacht, laat ik hem maar eens bellen. Ik vroeg hem, want zelf heb ik natuurlijk in de Suzuki Swift gereden. En dat vond ik al best wel heftig. Of wat hij nu doet, daar een beetje mee te vergelijken valt. Ja, natuurlijk is het fantastisch om, om het uit te proberen en te voelen wat het doet. Maar met Formule 1 uh, gaat het een, een heel stuk harder en er komen veel meer krachten op het lichaam en op je nek. En uh, vooral hier in Maleisië is het heel erg warm. Je hebt heel veel humidity, de, de zwaarste race van het jaar. En uh, als je hier uitkomt na de race heb je gewoon 2,5 kilo, uh, kilo vocht kwijt. Dus, ja, je moet ongelooflijk fit sterk en, uh, en mentaal sterk zijn om, om, te, om die race uit te rijden. Hé, hey, je klinkt wel al erg cool. Ben je al zo gewend aan de grandeur van de Formule 1 of is dit je karakter? Nee, dat is wel een beetje mijn karakter. Ik bedoel, je moet ook met twee benen op de, op de, op de grond, uh, twee voeten op de grond blijven staan. En, uh, en gewoon uh, uh, normaal doen, dan doe je al gek genoeg. Ik maak best af en toe rare dingen mee. Het raarste ding dan? Je zei heel even in het klein zinnetje, rare dingen maak ik mee. Ja. Nou, gewoon, ik eh, bedoel, vandaag ook, er komen er vier, vijfhonderd mensen op je af. En dan willen ze een foto, en dan willen ze allemaal een, een, een, een, een handje schudden. En ja, dan, dan, dan, ja, dat is soms wel een beetje gekker werk. Maar ja, het is ook wel weer mooi om te zien. Het zijn er maar 21 hè, die dat kunnen wat jij kan. Ja, dat is, uh, dat is fantastisch. Ik bedoel, je zit uh, in het behallen. Ja, Guido van der Garde. Volgende week nemen we een kijkje in de dierentuin Burgers zo in Arnhem. Want uh, die dierentuin bestaat 100 jaar. Dus dat volgende week in de praktijk. Uh, zometeen geen stand.nl. Wel een stelling trouwens op onze site. Dus daar kunt u wel stemmen. www.stand.nl. Want er is zometeen schaatsen vanuit Sortie Robert Meder. Wat gaat er gebeuren? 1500 meter. <laughs> Fantastische afstand. Ja ik, kan er, ja, ik kan me er nu al op verheugen. Ja, Kramer, ja, denk ja, ik. Ja, ja. En, uh, kramer op de 1500? Ja, toch? Nou, nah, nee. nee. Ik denk tuit het. wat denk jij? Tuit het. Ja, die ja. is ook goed, nou, ja. Dan kom van wij, Johnny Davis, nee. denk ik. Nou, we gaan het zo meteen zien. Uh, Erwin Wendemars, Sebastian Timmerman zit in het stadion. Dus we gaan een lekker sfeertje bouwen, drie kwartier lang. Dus okay. half twee en kwart over twee. Gaan we meemaken zo meteen op deze zender Sport, dus. Maar nu is het laatste nieuws. Marion Koekoek. Radio 1. Het NOS Journaal. De gevangen PKK-leider Öcalan heeft zijn beweging opgeroepen tot een wapenstilstand. Ook wil hij dat de ongeveer 4000 PKK-strijders zich terugtrekken naar kampen in Noord-Irak. De Koerdische strijd tegen de Turken duurt al bijna 30 jaar en vielen 40.000 doden. De staat is voor de rechter gedaagd vanwege het AOW-gat. Vakbonden en belangenorganisaties willen bij de rechter afdwingen dat het gat voor mensen met vroeg pensioen wordt gedicht. Ze zeggen dat voor tienduizenden mensen een strop dreigt van duizenden euro's als de AOW-leeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar in 2023. Het is erg onzeker of er een meerderheid in de Eerste Kamer is... voor de plannen rond de CITO-toets. Staatssecretaris Dekker wil de toets verplichten en dan houden in mei. Maar het schooladvies voor voortgezet onderwijs... moet zwaarder wegen dan de CITO-scores. De oppositiepartijen zien daar niets in. De PVV wil de toets niet verschuiven of minder belangrijk maken. Het CDA spreekt van een haastklus... en ChristenUnie noemt het een verwarrend compromis. En tijdens de troonswisseling mag er ook in het centrum van Amsterdam gedemonstreerd worden. De gemeente heeft het Waterloopplein, het Spui en het Frederiksplein daarvoor aangewezen, samen met drie plaatsen elders in de stad. Demonstranten moeten zich wel melden voor 29 april. Tot zover. Langs de lijn met Robert Meder. Ja, goedemiddag. Het is toch wel uniek om op dit tijdstip de tune van langs de lijn te horen. Dan moet er iets bijzonders aan de hand zijn en dat is ook zo. De WK-afstanden, misschien wel het mooiste WK, is tot het laatst bewaard van het seizoen. We gaan uh, naar Sebastian Timmerman in uh, Sochi. in die prachtige hal heb ik uh, me nu laten vertellen. Sebastian, kan je dat uh, bevestigen? Inderdaad. Mooie Olympische ja, een hal. Zeker weten. Ja, ja, het is een hele mooie Olympische hal. Het is uh, groot complex uh, uh, dat uh, af is en dat verder. Eigenlijk staat er een soort bouwput, want de rest van het Olympisch Park... daar wordt nog druk gebouwd. De meeste stadions, moet ik zeggen, zijn wel af. Uh, hier op het Olympisch Park in Adler, dat ligt een kilometer of... 10, 15, zeg maar, bij Sortie Centrum uh, vandaan. Waar dus uh, de, de, zeg maar, de zaalsporten worden gehouden tijdens uh, de Olympische Spelen. ijshockey, curling, et cetera. Ook het Olympisch Stadion staat hiernaast. Mm. En deze ijsbaan uh, is inderdaad helemaal gereed. Ik kan me van uh, bijvoorbeeld Turijn 2006 herinneren... dat we daar kwamen met de weken afstanden... dat er nog druk werd, uh, werd gebouwd in de hal. Schaatsers klaagden over stof. Nou, hier is dat allemaal niet het geval. De hal is keurig netjes af. De uh, stoeltjes zijn mooi oranje. Mm. En verder is het vooral erg grijs in de hal. Het dak, daar hangt allemaal aluminiumfolie bij. Eh, onder moet ik zeggen, zodat de warmte zeker de kou... Uh, goed binnen blijft. De temperatuur goed geregeld kan worden. En de, de omstandigheden zo optimaal mogelijk zijn voor de schaatsers. En waar dat dan toe gaat leiden, dat uh, gaan we zien op uh, bijvoorbeeld de 1500 meter die op het punt staat van beginnen. Uh, bij de Russische kampioenschappen eind december, werden ook in deze hal gehouden, werd er 147-72 gereden door Ivan Skobrev. Nou, dat zal uh, vandaag toch wel een stuk sneller moeten, uh, schatten wij zo in. Laten we even een paar kanshebbers uh, eruit halen. Uh, ja, heel veel mensen kijken natuurlijk naar Johnny Davis. Niet ja. In, in vorm. Maar ja, nee, je weet het nooit bij hem, toch? Nee, Je weet het inderdaad nooit bij Shawnee Davis. Hij rijdt straks in de negende rit tegen zijn landgenoot Brian Hansen. Als je uh, de mensen rondom Shawnee Davis spreekt, uh, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Ingrid Paul, die hem uh, coach assisteert. Zegs ja, ze, het gaat wel weer een stuk beter met, uh, met Davis. Ja, er zijn zoveel favorieten voor de 1500 meter. Mark Tuitert is Olympisch kampioen, maar in de wereldbekerwedstrijden werd hij twee keer achtste en één keer zevende uh, in dit kalenderjaar. Kjeld Nuis zat in Heerenveen twee weken geleden dicht tegen het podium aan vierde. Koen Verwij won aan het begin van het seizoen een wereldbekerwedstrijd, maar sindsdien ja, was het een beetje een beetje twijfelachtig bij de Nederlander en de wereldbekerwedstrijden die we hebben gehad, de zes wereldbekerwedstrijden die we hebben gehad, die werden uh, gewonnen door. Zes verschillende rijders. En ook bij het EK en WK zagen we steeds een, een andere rijder bovenaan staan op het podium. Dus de 1500 meter valt eigenlijk niet te voorspellen. Bart Swings, dat is de laatste winnaar geweest in Heerenveen. En dat was dus zo'n anderhalve week geleden. En toen maakte hij dermate veel indruk dat de Belg... in de ogen van velen toch wel de topfavoriet is voor deze 1500 meter. Het is hard gegaan met hem, hè? Ja, het is heel hard gegaan. Hij is nog jong, 22 jaar, student... En heeft dit seizoen echt reuze stappen gemaakt in de wereld van het Lange Baanschaat. Ze komt uit het wil ik wilde ik zeggen, nee, inlinesketen. Daar is hij al wereldkampioen geworden afgelopen zomer. Twijfelt trouwens of hij deze zomer weer moet gaan skaten. Of in ieder geval net zoveel moet gaan skaten als dat hij de afgelopen jaren deed. Of ietsje minder. Maar het is heel hard gegaan met die jongen. En ik ben ook erg benieuwd inderdaad, hoe hij ervoor staat. Maar dat geldt ook voor de Russen, voor Yuskov en voor Skobrev. Want ja, er ligt natuurlijk hier in Sochi een enorme druk op de schouders van, van die twee Russen. Goed, we gaan afwachten hoe dat gaat verlopen. De eerste paar ritten die slaan we over, want die zijn van minder belang. Dankjewel, je Sebastian. Voor nu zometeen pak we het op Een rit... De vierde rit van Jonathan Cook en ook Erwin Wermer komt zo meteen naast Sebastian zitten om zijn licht te doen schijnen op al die mooie rit. So bizarre. ...en running in the family 10 over half twee. De eerste ritten zijn geweest op de 1500 meter. De WK-afstanden zijn nu eindelijk begonnen. We gaan naar Sebastian Timmerman en Erben Wermas... ...die u zullen loodsen door al die mooie rit. We zijn bezig aan de tweede rit met Kazach Dimitri Babenko... ...en de Canadees Lucas Makowski... Titelverdediger komt trouwens ook uit Canada. Danny Morrison. Die brak eind uh, december zijn uh, uh, kuitbeen. Is hij wel? Rijdt morgen de 1000 meter. Maar ja. heeft besloten uit voorzorg de 1500 meter niet te rijden. Makowski, een paar seizoenen geleden, twee jaar om precies te zijn. In Inzul, derde op het WK. Achter Bukko en Davis. Maar sindsdien eigenlijk, uh, heeft hij die prestatie niet een goed vervolg kunnen geven. Gaat de laatste ronde in een 1,899. 18, een rondetijd van 28-1. Erwin, als je kijkt naar Makowski, wat valt je dan op? Nou, dat het uh, volgens mij best wel zwaar ijs is. Hij begon met een keurige, keurige eerste ronde van 26-6 en 28-1. En dan gaat nu ook die laatste bocht in. En dat gaat hem gewoon moeizaam. Volgens mij zijn het uh, redelijk zware omstandigheden. Maar dat is ook wel uh, normaal. Want het is natuurlijk een nieuwe ijsbaan. En Makowski gaat uh, de rit winnen. De barenkoor staat op naam van Skobrev. Van het Russisch kampioenschap dus. 1.47.72. 72 En daar blijft hij toch ruim 1,5 seconde van verwijderd. 1.49.15. 15 De tijd voor uh, Lucas Makowski en Babenko in 49 Makowski is wel sneller dan uh, de Koreaan Jo. En de zweet David Andersson. Die in de eerste rit reden. Dat dat we dus na twee ritten tijd van Makowski als de te kloppen de, de tijd op de borden hebben staan. Derde rit gaat tussen Denis Kuzin en Christopher Rukke hier in de Adler Arena... Waar zo'n 7.000, 8.000 mensen in kunnen. En voor Russische begrippen het best redelijk gevuld is. Het is niet zoals vorig seizoen bij de WK in Moskou... de tot er niemand zit. Je bent positief, dat... hè? Ja, ja, ik ben wel heel positief ingesteld, inderdaad. aan het zeg ik al voor Russische begrippen is het uh, redelijk gevuld. Maar ik denk niet dat we tot de 1000 mensen komen die hier uh, zitten. Maar goed, het is niet anders. Die gaan dus kijken naar Cusine... En naar Christopher Ruke Kuzin. 24 jaar uit Kazachstan. En Ruke is ook 24 jaar. En komt uit Noorwegen. Hopelijk blijft hij staan. Maar er staat toch wel een beetje bekend Erben als een valler. Ja, en dat doet hij niet alleen maar in de wedstrijden. Want ik heb hem gisteren ook echt een flinke klapper zien maken weer. Ja. Dus hij ging daar de bocht uit. En dat is toch niet fijn hoor. Als je zo hard die boarding in gaat. Dat neem je mee een dag later. Dan ben je toch weer. Dat, dat, het lichaam krijgt, krijgt een schok. En dan moet je wel van, wel van herstellen. Dus het is gewoon nooit fijn om uh, in aanloop naar een wedstrijd te vallen. Zou je Erben en die tien jaar geleden alweer wereldkampioen werd in Berlijn... en daarmee de laatste Nederlandse wereldkampioen is op deze afstand... Sinds 2008 is het trouwens alweer geleden... dat er een, een Nederlander op het podium stond. Zo lang alweer. Sven Kramer was dat toen. Nederlanders komen straks. Tuitert is de eerste in de zesde rit. En in deze derde rit opent Christopher Ruken in 24-29. En op de kruising kan die mee in de slipstream van Dennis Kuzin. Ja, dat kan hij wel, maar dan moet hij dat eigenlijk ook gewoon echt doen. Hè. Hij komt uh, met vijf meter achterstand die bocht uit. En dan kun je, als je dan iemand voor je hebt rijden, moet je er gewoon vol heen rijden. En hij komt er een klein beetje lafjes onderdoor. Hij rijdt toch heel rustig. Hij probeert zijn rit gewoon echt niks op te bouwen. Of hij is gewoon bang voor die laatste paar rondes. Hij uh, komt nu door naar de 700 meter. In een rondetijd van 26,9. 25 is een uh, doorkomsttijd. En daarmee is die 3600 honderdste van een seconde langzamer dan Makowski was in uh, de rit hier voorafgaand. En nog altijd inderdaad uh, niet echt de stijl van een sprinter. Zullen we maar zeggen. Het is echt een stijl alsof ze bezig zijn bij wijze van spreken met de 5 kilometer. Maar het is toch echt de 1500 meter. Kuzin komt terug in deze rit. Er zit op dit moment naast de Noor. En is Volgens mij zelfs al voorbij. Als op weg zijn naar de bel voor de laatste ronde. Hier kwam Makowski door in 1899. En beide zijn toch wel behoorlijk langzamer. Kuzin in 1, 1974. Dus de tijd van Makowski hebben ze al waarschijnlijk niet aangaan. Dat gaat er waarschijnlijk niet gebeuren. En als ook uh, de, de, de Noorse vriend Ruk. Ruk is hier rijden. Die rijdt zo lang. Die rijdt zo staat, statisch. En dat kun je gewoon niet doen op de 500 meter. Dan moet je dynamisch blijven rijden. Dan moet je grote klappen maken. Maar niet, niet zo rijden als dat hij nu rijdt. Hij gaat denk ik niet onder de 150 komen. De, de, de, de Kazak uh, Kuzin Gaat hier de rit winnen in een tijd van nou wat zijn uh, Sebastian. Hier gaan we kijken. 1,4912. En dan rijdt hij dankzij een goede slotronde van uh, 29,3 seconden. Net ietsje harder dan Lucas Makowski. Het verschil is het 300ste van een seconde. En dus staat Cuzin nu boven aan met die 1.49.12. Als je dan weet dat hij bijvoorbeeld in Ervoert, wat er ook een laaglandbaan is, 1'47 heeft gereden dit seizoen. Dan worden we nog niet echt warm van deze tijden. Terwijl we eerder deze week de Nederlanders in de trainingen bijvoorbeeld toch horen zeggen hebben... Dat ze de omstandigheden goed vonden. Dat ze toch ook wel tevreden waren over de ijs. Ja, het maar, ijs. dat is inderdaad. Het ijs is dan wel goed. Maar dan zijn er heel veel rijders op deze ijsbaan. En dan heb je heel veel rijwind. En dan, dan rijdt het al, al snel. Rijdt het rijdt dan heel erg lekker op, op, op zo'n baan. Maar dan, dan toch een wedstrijd. Dat is dan toch weer anders. En deze baan heeft natuurlijk bijna geen ervaring met, met, met ijsmaken. Dus het zal, iedere dag zal het ijs weer anders zijn. Ze zullen echt op zoek gaan naar wat is nou de juiste, de juiste afstemming van het ijs. En zoals het er nu naar uitziet. Inderdaad met deze tijden, want 1,49 man. Want de reden we in 1996, 1996 al uh, zijn dit, dit natuurlijk geen tijden waar, waar, waar we nu op dit moment echt, uh, echt van onder on indruk zijn. De vierde rit is uh, inmiddels vertrokken. Vierde rit met uh, Jonathan Cook uit de Verenigde Staten tegen de Fransman Benjamin Massé. Waarvan ik een paar jaar geleden dacht... Dat wordt er eentje. Komt uit het, uh, uit het uh, short track ook uh, uh, en besloot na de spelen van Vancouver om zich helemaal te gaan richten op het lange baaschaatsen. Maar is een beetje blijven hangen. Wat ook mot met de mensen van de Kia, Speedskating Academy in Insel, waar die uh, voorreed en waar hij dan uh, is vertrokken. Opent tegen Jonathan Cook in ieder geval met voorsprong. Maar de tijdwaarneming laat het nu eens een beetje afweten hier in de Adler Arena. Dus wat dat betreft is dat geen goed begin van dit WK afstanden van dit testevent voor volgend seizoen. In ieder geval Messi aan de leiding tegen dus Jonathan Cook, de 23-jarige Amerikaan. Die uh, voor de derde keer meedoet aan een WK afstanden. Marseille met een behoorlijke voorsprong naar de 700 meter. Dan komt Marseille door in 51 02 En dat is dan een uh, tijd waarmee hij toch al behoorlijk sneller is. 17 van een seconde sneller is dan uh, Denis Kuzin was in de ritrie ja, van. De vanuit hier rondje 26 7. Dus dat is ook wel een keurige rond. Ja, het is niet, spek, niet spectaculair. Hè? De opening van Jonathan Koek was net 24-8. En dat is echt te langzaam als je gewoon echt mee wilt doen om de prijzen. Jonathan Koek was een aantal jaren geleden echt een fantastische rounder. En uh, die, zal, die zal nu wel een beetje de aansluiting moeten maken. Want volgend jaar zijn de Olympische Spelen en dan willen die Amerikanen er gewoon staan. Benjamin Marseille gaat uh, de laatste ronde in, in 1.19.10. En daarmee is hij zo'n 10honderdste van een seconde lang, uh, ja, langzamer oh, dan Mekowski. Maar dan een hele die klappen in elkaar kruising. in de laatste ronde. En Marseille inderdaad met een vervelende kruising nu tegen Jonathan Cook. Moest om de Amerikaan heen. De Amerikaan uh, moest voorrang verlenen. Dat betekent dat we een streep kunnen trekken door de naam van Jonathan Cook. Voor wat betreft uh, de wereldtitel hier op de 1500 meter. Marseille gaat deze rit winnen. 1.49.12, de tijd van Cusine, die wordt verbeterd door Benjamin Marseille. En hij brengt het op 1.48.89. We zijn in ieder geval uh, door de Fransman verlost van de 1.49. En komen in de 1.48 terecht. Maar ja, we moeten toch zeker naar de 1.46 kunnen, uh, 1.47 Erben. Ja, we kijken naar wat we, wat we hier kunnen verwachten. Ja, de hele, het hele jaar worden de tijden gereden van 1.45... Half 45 hoog tot 1,46 laag, dat zijn de winnende, winnende tijden geweest op laaglandbanen. Um, dus ik denk dat we naar na, na die tijden ook moeten moet gaan kijken. En als we hier een 1.45 gaan zien... dan denk ik dat, uh, dat het een hele, hele goede, goede, goede, goede, goede tijd is uh, voor een ijsbaan in Sochi. Benjamin Massé wonen ze het wel met Jonathan Cook. Zojuist, We krijgen nu de andere Fransman uh, in de baan... die voor uh, een paar seizoenen deel uitmaakt, het va vast deel uitmaakt van het schaatscircuit. Alexis Contain is de naam, 26 jaar. Hij heeft ook het Frans record op zijn naam staan. Met 1,44,73. Maar ja, dat is een tijd uit Calgary. Dus dat hoef je helemaal niet te verwachten dat we daar uh, hier in de buurt gaan komen. En Jan Szymanski is 24 jaar, komt uit Polen en is uh, de tegenstander van Alexis Contain. We komen een beetje in de buurt zeg maar, van de rijders... zo langzaam maar zeker die dit seizoen op het podium hebben gestaan in de Wereldbekers. Contain werd een keer vijfde, dat was in Astana... En de beste prestatie van Jan Szymanski was nog niet zo heel erg lang geleden. Dat was in Erfoort drie weken geleden. Waar die zevende werd in de wereldbekerwedstrijd al daar. Dus we komen een beetje bij de belangrijke rijders uit in deze vijfde rit van de twaalf ritten. In totaal van de 1500 meter. In één keer goed weg. Conter gestart in de buitenbaan. Betekent dat hij dadelijk de laatste binnenbocht heeft. En in de binnenbaan gestart Jan Szymanski. Conter die rijdt trouwens voor de ploeg van Pieter Muller. De CBA ploeg. En die ploeg kan wel een succesje gebruiken. hoor. Want het was een grijs en een aardig. Anoniem eigenlijk gewoon een slecht seizoen voor die ploeg bij het ingaan van dit laatste toernooi. Szymanski opent als een sprinter, in ieder geval in deze rit... ten opzichte van Conte. maar wel 24-21. Jij hebt het wel eens sneller gedaan, Eben. Ik heb het inderdaad. Ik heb wel eens een keertje 22-8 geopend op een 500 meter. Dus het is een kleine anderhalf seconde sneller, over 300 meter. Het is maar een klein detail. Maar uh, inderdaad, deze openingen allemaal, hè, ze rijden openen... allemaal 24-2, 24-3. Met ook wel een beetje een tendens van, van, af, van de afgelopen jaren... dat ze langzamer openen. De eerste 300 meter gaat iets langzamer... Maar daarna gaat de eerste volle ronde meestal wel heel, heel, heel erg hard. Het is gewoon op een andere manier worden die vijf kilometers nu gereden. Jan Szymanski in 26, 26 de eerste volle ronde. 50-84 levert het dat op als doorkomsttijd. Oeh, klein missertje bij het rechterbeen van de Szymanski. Zijn schaatsen die leek een beetje weg te klappen bij het oprijden van de kruising. Het uitversnellen daarvan. Daardoor heeft hij Conté ook nog niet bereid. Conté en de buitenbaan nog altijd met lichte voorsprong. Daar komt Szymanski in het rode pak van de Poolse ploeg door. Het ziet er een beetje rommelig uit bij de Pool. Die ook een beetje Overeind komt en lijkt nu al bij het ingaan van de laatste ronde euh, zijn beste benen te hebben verspeeld. Ja, inderdaad. Hij rijdt dan een ronde van 28-2. En heeft hij een verval van ruim anderhalve seconde. En dat is eigenlijk te veel. Het kost hem ook heel veel energie. En dan heeft hij Alexis Contant, Contant het voordeel van die laatste binnenbocht. Kan hij na de Janssie Mansky toe rijden. En dat doet hij ook. hij komt onderdoor... In die laat, laatste bocht. En dan gaat hij alsnog hier de rit winnen. Alexi die heeft dus 1.4889 als richttijd. De tijd van zijn landgenoot Benjamin Massé. En komt Conter dan aan aantal, Terwijl Szymanski nog wel aardig terugkomt. Conter verbetert de tijd van Massé. en brengt de snelste tijd op 1.4850. En ook Jan Szymanski. Die zich in de laatste 100 meter nog wel op wist te trekken aan Contain. En Het richtpunt dat hij had is sneller dan uh, Massé net was. En rijdt 1.48.65. 1.48.50. Dat is dus de te kloppen tijd als we in de zesde rit voor de eerste keer een Nederlander in de baan krijgen. En niet zomaar een Nederlander. De Olympisch kampioen staat in de baan, Mark Tuitert. Afkomstig uit Holten, 32 jaar inmiddels. Die voor de zesde keer meedoet aan een WK afstanden. Hij werd twee keer tweede, een keer in 2004. Shorty Davis won toen. En het jaar daarna in Insel reed hij volgens mij tegen Erben Wennemars. En toen won uiteindelijk de noor rune Stoordal. Omdat uh, Wennemars en Tuitert veel te veel met elkaar bezig waren. In plaats met de tijd die ze moesten rijden en als het ware elkaar kapot reden. Alhoewel, Tuitert is wel echt een rijder die graag een sterke tegenstander wil hebben. Heeft hij dan een goede aan Jefgemi Larokov? Zes jaar geleden had hij een hele goede aan uh, Javier Lenko, Want die is namelijk ook ooit een keer de wereldbeker overal gewonnen. Maar die is ook echt wel een beetje op, op zijn retour. Mark staat inderdaad in de binnenbaan. En dat is jammer. Mark wil graag in die buitenbaan stappen. Want dan uh, kan hij twee keer profiteren van, van, van zijn tegenstander. Dus hij is, ik denk dat hij het nu helemaal alleen moet doen. Maar het is wel zijn laatste kans. Het is zijn laatste kans denk ik om ooit eens een keertje wereldkampioen te worden op de 5 kilometer. Dan moet hij dat vandaag doen. En het kan wel, want het niveau is in de breedte niet echt sterk. Ze dus zijn in ieder geval goed weg. En Mark... Uh, die zei net al, al, al toen het noteren kwam, hier uh, bij, bij, bij het ingaan van de hal. Ik ga gewoon volle bak erin. Het wordt alles of niks. We gaan eens kijken wat dat volle bak erin um, gaat opleveren. Goed door de eerste bocht heen. Zoals altijd, die linkerarm een beetje schuin boven de rug. En nu proberen technisch goed te rijden in de eerste 300 meter. Neemt Jaston van Lalenkoff. Alsjeblieft, daar is de opening: 23-53. Dat hadden we nog niet gezien. 23-88 voor uh, Lalenkov. En dit is een uh, goede opening voor uh, Mark Tuitert. Die op de kruising toch al een meter of 25. Voorlicht op die ijzersterke bomen van de Rus. Ja, inderdaad. Dan gaat hij de buitenbocht in. En hij rijdt goed hoor. Hij rijdt heel dynamisch. Uh, hij houdt zijn ritme hoog, want hij moet makkelijk rijden. Dat, dat, dat, dat die energie makkelijk gemakkelijk komt. Nu, nu komt hij naar 700 meter toe, rijdt hij een ronde van, ja inderdaad, 26-1. En Lalenkov rijdt 26-9. Dat is jammer, want nu kruist hij over Lalenkov heen. En zal hij de hele 1500 meter voor de rest alleen moeten rijden. Dat is dus het nadeel van het starten in die buitenbaan. Kwam ook nu weer uit de buitenbaan uit. Of een start in de binnenbaan kwam nu uit de buitenbaan uit. En is weer terug naar binnen toe gegaan. De baan waar hij dus ook gestart is, eindigt dadelijk buiten. Hij gaat op weg naar de bel, Mark Tuitert. En net dus 26-1 voor hem als volle ronde. De tweede volle ronde gaat in 27-9. Oh. Een verval van 1,8 seconden. Dat is toch wel behoorlijk veel, Herman. Ja, dat is heel veel. Want dan kun je wel, wel, wel, wel nataan dat je ook een groot foto foto's En hij valt inderdaad op die kruising helemaal stil. Maar hij heeft wel een enorm gat geslagen met die Linkop, Die wel dichter in de buurt komt. Die, hij gaat de rit wel winnen, maar ik ben benieuwd naar die laatste ronde. Want het schiet er wel echt heel erg moeizaam uit. 100 meter nog voor Mark Tuitert. La komt inderdaad dichterbij. En in 48.50 is het de kloppen tijd. Daar gaat Tuitert wel onderrijden. We gaan de 1.47 in. 1.47.61 is de tijd voor Mark Tuitert. Dat is een baanrecord. Hij is in ieder geval daarmee een tiende van een seconde sneller dan Ivan Skobrev was. Toen die uh, Skobrev eind december bij de Russische kampioenschappen hier uh, de 1500 meter wist te winnen. 1, 47, dus de tijd voor Tuitert. Zeventiende sneller dan Lalenkov, die de voorlopig tweede tijd op zijn naam heeft staan. Ja, ja, je zag Tuitert ook een beetje kijken van wat moet ik hiermee? Ja, hij is er in ieder geval vol ingegaan. Hij heeft alles gegeven in die eerste 700 meter. En hij hoopt natuurlijk op een mooie kruising dat hij dat... Laatste ronde iets meer de, de, de schade beperkt kon houden. Maar ja, rond eindtijd, slaat, slot. slotronde, 29-9. Ik denk dat hij daarop, daar op, dat he, gaat hij te veel verloren op, uh, op de mannen die zometeen nog gaan komen. Mark Tuitert dus aan de leiding en uh, in het stadion, daar hangt een groot scorebord. En dan zien we allemaal rijders die dan, uh, uh, zeg maar, tussen de ritten door verschijnen met de handen voor hun mond van... Sssst, net daarnet hoorden we het Russische publiek, Jala wel uh, uit uh, aanmoedigen... Toen de start aanstaande was van Tuiten tegen La Lenkhof. Dadelijk zullen ze wel stil zijn en de Nederlanders ook. Die weten hoe het werkt. Twee Nederlanders namelijk in de baan. Kjeltenhuis en Koen Verwij in deze zevende rit van de twaalf ritten die er zijn. En Dat betekent dat we na deze rit ook meteen de Nederlanders gehad hebben. En dan uh, wordt het kijken naar de niet-Nederlanders. En het afwachten waartoe de tijden van de Nederlanders uiteindelijk gaan leiden. Koen Verwij won dit seizoen een wereldbekerwedstrijd. Dat was de tweede in Colonna. Daarna nog een keer vierde geweest in Insel, zat hij tegen het podium aan. Maar in Erfurt en in Ereveen met de twaalfde en de dertiende plaats was het nou niet echt goed van Koen Verwij, Die inmiddels is overgestapt naar de TVM-ploeg. En dus ook hier wordt bijgestaan door Gerard Kemkes en niet meer door Jan van Veen. Kjelt Nuis wordt uh, alle paar seizoenen drie om precies te zijn bijgestaan. Door uh, Jack Ory die zoals altijd met de handen in de zak halverwege de kruising staat toe te kijken. Hoe zijn pupil Nuis de schaatsen in het ijs neerzet. Nuis, dit seizoen drie wereldbekers gereden, negende, achtste en vierde in Ereveen. Toen zat hij tegen het podium aan en dat is anderhalve week geleden valse start. Valse start van Kjelt Nuis volgens mij. In uh, de binnenbaan. En inderdaad wijst de starter naar de binnenbaan toe. Nu probeerde er een pickstart van te maken. Maar dat gaat niet door. Nee, inderdaad. Ik vind het wel leuk hoor dat deze twee jongens tegen elkaar rijdt. Zijn uh, generatie oh, oh, oh, kijk eens aan. Dit oh, nog de val. Uh, nee, ja, nee, heel wij wordt onderuitgereden gereden. Door, uh, door wie? Is oh, dat Henson? Oh, Henson. Oh, ja, is, is aan het inrijden op de inrijbaan. En Koen Verweij, die, ja, die zit gewoon in de buitenbaan. Die draait om. En die rijdt gewoon vol tegen, tegen Koen, Koen Wij op. Of is kijk eens, het uh, kijk, Jonathan Koek die aan het uitrijden nee, nee, is? is nee, oh, is. Jongens, jongens, jongens, dit is toch ongelooflijk. Dit is een pittig geval, hoor. Ja, dit, dit gaat, uh, Koen Wij is... heel veel energie kosten. Dit is natuurlijk niet fijn dat je vlak voor de 1500 meter gewoon onderuit gereden wordt. Je hebt al een, al, al een valse start. Volgens mij is het Koek, trouwens. Uh, Jonathan Koek, maar goed. Ja, maar wat doet die man er ook? Die moet, er, die moet er ook helemaal niet meer rijden dan. Oei, oei. Als je klaar bent met de 1500 meter moet je gewoon van het uitrijden. Ja, het was Koek. Het was Jonathan Koek die, uh, die aan het uitrijden was. En die nu uh, op, uh, de, op een, uh, de boarding aan de binnenzijde zit. Een beetje voor zich uit zitten staren van oei wat overkomt mij hier ja en Koen Verweij, Dit overkomt dus Koen Verweij vlak voordat ze voor de tweede keer naar de startlijn toe moeten. Na die uh, valse start van net. Een merkwaardig incident vlak voor deze rit. Gaan we eerst even kijken of die tweede start wel goed gaat. Want anders is het over en uit. Mocht er nu weer een valse start uh, zijn. Het ready heeft weer geklonken. Ze staan allebei stil. Het startschot klinkt gelukkig één keer. Koen Verwijnen, start. Kjeld, nijzen in de binnenbaan. Inderdaad, ze zijn inderdaad gelukkig, gewoon goed weg. Maar ik begrijp niet waarom die zo snel alweer naar die stad gaat. Je moet er eventjes van herstellen. Want hij heeft echt keihard onder onderuit gereden. Uh, maar ze zijn gelukkig goed weg. En je zult zien... Koen gaat gewoon een goede opening rijden. Maar ik ben bang dat hij hier in de laatste ronde nog misschien wel een klap, klapje van krijgt. Maar Kjeld Nuis is de betere sprinter van de twee. En open dus ook als snelste. En als snelste van alle rijders. Ook sneller dan Mark Tuythet. 23 23,68 is de openingstijd voor Kjeld Nuis op de kruising. Lange, raken klappen bij de Zuid-Hollander. Waar Koen Verwij uh, volgt op een meter of 15. Technisch ziet het er ook bij Koen Verwij goed uit. Maar die heeft nu in de binnenbocht toch wel een behoorlijk verschil. Goed te maken ten opzichte van Kjeld Nuis. En dat komt er voorlopig nog niet aan. Kjeld Nuis met een ruime voorspel op weg naar de 700 meter. Ja, dat gat is groter op die 700 meter. De eerste ronde, volle ronde van Kjeltenhuis, is 26-2. Dus hij is ietsje langzamer langzamer dan maakt uit. Maar, ja, Koeverweij is nu al gezien eigenlijk. Want Kjel Nuis kruist ver over, over Koeverweij heen. En dan is het eigenlijk voor beide rijders jammer. Beide rijders kunnen nu niet van, niet van elkaar profiteren. En Kjel Nuis is een echte sprinter. Die moet ergens een goede kruising hebben om te kunnen profiteren... om die laatste ronde goed door te komen. 26-2 was de eerste ronde. Ben ik benieuwd naar wat die, wat die ronde gaat worden... op. De bel uh, klinkt in de Adler Arena 27,9. Dat betekent dus 1,7 seconden verval in deze ronde voor uh, Kjeld Nuis. Die ook langzamer is in de doorkomsttijd dan Mark het was. En net als het ook overkwam valt uh, Kjeld Nuis toch behoorlijk stil op de kruising. Koen Verweij op weg naar de laatste binnenbocht. Weet nog redelijk te versnellen. Heeft een wel behoorlijk verschil goed te maken in die laatste bocht. Maar Koen Verweij komt er wel aan. Heeft duidelijk meer snelheid over dan Kjeld Nuis. Verschil is niet groot meer. Nog maar een metertje of anderhalf. Gaat Nuis de rit winnen of wordt toch Koen Verwijn komt dichter terug. Maar Nuis Winterrit doet dat in 1, 48, 17 tweede tijd voorlopig achter Tuit. Het Koen Verweij weet nu al dat hij uh, geen medaille overhoudt aan dit WK afstanden. Want uh, achter zijn naam staat een 4 achter de 1,48-42. Die hij heeft gereden. En zo zie je veel schaatsen stuk gaan in de laatste ronde. Zo ook Kjeld Nuis. Staan de twee Nederlanders voorlopig bovenaan met uh, Tuitert en Nuis. Maar we krijgen nog een uh, groot aantal uh, ritten. Vijf om precies te zijn. En dus zou het zomaar kunnen gebeuren dat we uh, wederom geen Nederlander op het podium krijgen. Want de tijden erbessen zijn nog niet echt super nee, schokkend. 1-48 is gewoon niet goed, hè? Kjeld Nuis Een slotronde van 30-3. Ja, daar dan ga je de echte 500 meter niet meer winnen. Dan rijdt Koen weinig een goede slotronde met 29-3. Maar ja, hij was in de eerste 700 meter toch, toch wel echt, echt, echt de weg kwijt door die val. Ja, hij, hij rijdt ook vlak, vlak voor ons langs en hij schudt ook een beetje met zijn hoofd van... wat is mijn vredesnaam overkomen daar vlak voor de stad. Ja, je WK is gewoon weg. Je hebt gewoon een kans gekregen. Maar uh, Brian Hanson of Jonathan Koek heeft het je al... Uh, ja, Voor de wedstrijd heeft hij uh, Koen Verwij al uitgeschakeld. Helaas, helaas voor uh, Koen Verwij die uh, nog wel de ploegenachtervolging op het programma heeft staan. Terwijl uh, Kjelt Nuis zo'n beetje schuin voor ons op het uh, bankje... ter hoogte van uh, de finishlijn uh, lang uit lag met de rug naar beneden. En wij kijken naar Ivan Skobrev die de starthouding aanneemt... in deze rit tegen uh, Harold Silos. En dat is een gevaarlijke Silos hoor. Niet alleen Skobrev is gevaarlijk, maar ook Harold Silos is een gevaarlijke. De Let, 26 jaar, die tweede werd bij de Wereldbekerwedstrijd in Erfvoort... En de laatste weken een aardig goede indruk maakte Silo zonder door via de eerste binnenbocht. En van Skobref weten we dat hij het altijd moet hebben van die laatste ronde. En dat zie je eigenlijk nu al als ze 300 meter hebben afgelegd. Ja, want de openingen 23-8 voor Silos en 24-5 voor Jan voor, voor Skobref. En ja, dat is al mooi gehad allemaal. Maar Skobref, dit kan best wel eens goed ijs zijn voor Skobref. Dit zijn zware omstandigheden. En als je dan die rondtijden vlak kunt houden, dan kun je in die laatste ronde heel veel tijd terugpakken. Kan het wat dat betreft een voordeel zijn geweest dat Skobref hier al een keer... Gereden heeft bij de WK uh, of bij uh, het Russisch kampioenschap? Hij weet in ieder geval hoe het ijs is, en toen heeft hij ook al 1,47 gereden, en nu is een WK. Dat is wat anders, dus hij wil harder rijden. De eerste volle ronde van